Middernacht maandag 13 januari. Mark Visser met het NOS Journaal. PvdA-leider Samson had premier Rutte niet naar de Olympische Winterspelen in Sochi gestuurd... als hij erover had moeten beslissen. Samson zei in Nieuwsuur dat hij een delegatie met de koning en de minister van Sport voldoende had gevonden. De aanwezigheid van premier Rutte is niet noodzakelijk. Koning Willem-Alexander hoort als oud-IOC-lid in de delegatie thuis, al dus de PvdA-voorman. De minister van Sport moet in Sochi de Nederlandse deelnemers een hart onder de riem steken. In de buurt van Zevenbergen is een vrouw dood aangetroffen. De 36-jarige Claudia Oskam werd sinds vrijdag vermist. De politie van Roosendaal meldt dat de ex-man van de vrouw... heeft bekend haar te hebben gedood. Op zijn aanwijzingen is het lijk van de vrouw gevonden. De man was al eerder aangehouden. Familie van de vrouw vertrouwde het al van meet af niet... en organiseerde vandaag een grote zoektocht. De politie zette 20 rechercheurs op de zaak.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 Trucker Gerard de Rooy heeft in de Dakar Rally... zijn voorsprong op zijn laatste concurrent, zijn naaste concurrent Karginov... verder uitgebouwd. De Roy eindigde in de zevende rit als derde... maar liep ruim acht minuten uit op de rus... die als zevende over de finish ging. Het weer dan, steeds meer bewolking... en vannacht een beetje regen of motregen. Komende ochtend schijnt hier en daar de zon... maar er kan ook een bui vallen. Het waait ook stevig en het wordt 7 tot 9 graden.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 Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Welkom bij de Echte Jan de Radio boon. Mijn naam is Jan Roos. Nee, ik ben Jan Heemskerk. Hey, uh, hoe is het Jan? Uitstekend bij En met uh, jou dan? Oh, heerlijk. Ja. Bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de eerste op Twitter is niks anders dan Echte Jannen. En je kunt natuurlijk met al je meningen, vragen en opmerkingen inbellen... naar het Echte voice voicemailtje. En dat is op 06 3000 9009. En ja, we zijn nog steeds in discussie wat we daar... Meedoen. Ja. ja, de, de, de latere, nadere mededelingen volgen. Echt, Jan, dat ben je of dat ben je niet? Dat is genetisch bepaald, dus noem je jezelf de partij van de eenheid. Maar wil je dat er eenzijdig gescheiden, gezwommen wordt door mannen en vrouwen, zoals huidig moslim en voormalig PVV-reclame? Nee, jezus, islampartijbaas. Het is verwoord Arnoud van Doorn. Dus we herhalen even: huidig moslim, voormalig PVV'er, en nu islampartijbaas Annoud Arnoud van Doorn. Jezus, wat een afschuwelijk uit... <laughs> nou, je moet dit ja, zou je moeten zien. Hier moest je bij zijn. De, de microfoon valt Het is een ontzettende Johan. Jan! Nou, dat dacht ik wel. Laten we nog even kijken wie deze week nog je een Echte Jan of Johan is ja, geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan. Gaat het Jantje? Of Johan, echte Jan Zit je wel aan? of Johan, echte Jan of Johan. Ja, Jan die kwam zo slecht uit de tekst dat uh, zelfs de microfoon uh, van de standaard is afgeflikkerd. Maar, uh, nou, het heeft maar één positieve oh, kant. Oepen, dat heel Nederland allering. niks meer van repareren. hoort. Dat is fantastisch. Dat gaat Als je nu nog even je kop houdt... dan gaan we even verder met uh, Annemarie Jorisma. Als er heel vaak overlast is... kunnen je natuurlijk wel op deze manier iets doen. Nou, dat uh, gaat ook lekker. Dat Annemarietje heel fatsoenlijk is... Uh, dat wisten we natuurlijk al. Uh, zo weigert je per definitie met poonsjournalisten te praten. Nu heeft Jorisma haar van haar mooiste kant laten zien. Want aangezien tuigen in haar tuigdorp Almere... maar voor 71.000 euro hebben gesloopt tijdens Oud en Nieuw... krijgen ze van Marietje Petietje. Een nieuw skatepark cadeau. Leuk hè? Ja, want ze moesten namelijk van de deurige moeder onder de dom wijven met sloopkosten. En uh, ja, dit uh, skatepark kostte 15.000 Dus. Wat noemen ze nou positief stimulerend opvoeren ja, Jan? Tuig tuigbelonen, uh, want fatsoenlijker dan dat bestaat niet. Annemarietje, als je luistert, je bent een ongelofelijke Johan. Oh, oké. Okay. Nou, uh, Mark Rutte dan, Mark. De Olympische Winterspelen, Nederland zal vertegenwoordigd zijn in Sochi... Ik zal zelf bij de opening zijn en bij de 5000 meter. Ja, en ik denk ook bij het uh, kunstschaam. Uh, <laughs> oh, onze vriendin heeft natuurlijk, en naast geen visie, ook geen ruggengraat. Dat is niks nieuws onder de zon. En daarom gaat Margie Kwarkie zonder slag of stoot met koning Willy en Koningin de Maxi. En de Olympische speler van Homo Hater Poetin aan de andere kant. Niemand had ook enige ballen van deze Rutte verwacht. En zeker niet bij deze keuze, Jan. Ja, maar toch, nu komen we op ja. een moeilijk punt in deze show. Ja. Uh, Mark Rutte is al, uh, denk ik, anderhalf jaar standaard... St uh, uh, stijf bovenaan. Een flinke Johan. Stijf bovenaan in de johan -lijst. Alleen dat uh, gejank over mensenrechten. Uh, het hypocriete gejank over mensenrechten. Want, uh, Jij uh, zit even klem in je opvatting nou, dat ze gewoon wel moeten gaan... en je niet moeten zijken. Kijk, want nu begint Samson begint te janken. En, en Pieter Hilhorst en Amsterdam van die PvdA's beginnen te janken... dat zij daar eigenlijk niet heen moesten. Maar ze hadden hun mond wel dicht... toen Frans Timmermansie een Cuba Libre met de Castro Boys... Aan was ja, in Cuba. Ik voel waar je heen, Als we het over mensenrechten willen hebben, dan, zullen we dan één lijn trekken? Laten we het dan zo zeggen: denk jij dat Rutte om, voor de juiste redenen heeft gezegd, we gaan met z'n allen, of voor de onjuiste redenen? Uh, de juiste reden is geld en dan denk ik de juiste reden. Goed, nou dan moeten we hem toch. Nee, Goed, nee? dat gaan we toch niet doen. Oké, okay, dan ben je toch een Johan. Gewoon op de rest. Heerlijk. Ebert hey, van der Laan. De Amsterdammers geloven toch wel weer een klein beetje in de Partij van de Arbeid. <laughs> Dat <lacht> ja, is nog niet rust. te geloven En er staat uh, geloof ik uh, Voor het eerst in, uh, in, in 2000 jaar gaan ze verliezen In Amsterdam, maar Van der Laan die moet natuurlijk wat zeggen De burgemeester van Amsterdam die maakt zich uh, nogal zorgen Om het aantal zetels uh, bij de PvdA ja. Bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen En dat is dus ook niet zo gek want niemand zit meer te wachten Op deze partij Dus pakte de kettingroker een oude weekse methode uit de kast Stemmen kopen 400.000 euro'tjes Om allochtonen te stimuleren nee. Toch te gaan stemmen Goh. Op welke partij zouden ze dat dan doen? Nadat ze van de P van de A een zak geld hebben gekregen, Jan. Jan, vertel eens even, waar gaat die vier dat ton heen? Het zou toch wel kunnen dat ze toch op de P van de A stemmen door wie ze net zijn omgekocht, Jan. Ja, maar waar, waar gaat het geld heen, precies? Dat gaat in de zakken van deze mensen. Oh, gewoon echt, jij ja, ja, ja, krijgt gewoon cash bij je stemloket. Krijg je gewoon 5 euro, Jan. Ja, ze, euro, ze vijf gaan euro, zoek naar de allochtonen en... en dan vragen ze: ga jij stemmen? En dan nou. zeggen ze. Nee, ik ga niet stemmen. En dan zeggen ze, hier heb je vier Meijer. Ga je nu wel stemmen? En dan zeggen ze, waarom niet? Oké, nou, ik vind het een te gek idee. En ja, zeer waarschijnlijk stemmen ze dan op die vriendelijke filantroop. Ja, zeer waarschijnlijk van de wel. PvdA. Nou, schitterend goed, plan dus, van de uh, uh, Ja, Echt? hartstikke leuk. En uh, de Amsterdammers zijn ook heel blij dat er met 400.000 euro belastinggeld... dit soort waanzinnige trajecten ja, worden gestimuleerd. Ja, nou, het is geweldig. kan nergens anders, wij, behalve in Amsterdam. We gaan even verder met Pieter Hilhorst. Om maar te garanderen dat geld niet ten onrechte ergens terecht komt. Oh. Dat mensen die er wel recht op hebben, er eigenlijk ook geen, geen recht op hebben. Ah. Ja, Jan rustig. Farah Ombudsman en VK-columnist en dus PvdA-kroonprins Hilhorst... heeft weer eens te veel geld overgemaakt. Dit keer 1,2 miljoen aan werkgevers. Dat mogen ze gewoon houden. En vorige keer maakte die 188 miljoen te veel over aan handophouders. Daar is nu nog 4 miljoen van zoek. Sociaal-democratisch rondstrooien van uw poen. Laten wij dat maar zo noemen, Jan. En het houdt me niet op met deze Hilhorst, Nee, Pieter die maakt fout op fout. Maar ja, daarvoor is het ook een P van de A en wordt hij daarom ook nog steeds... als Kroonpins gezien. Ja. Nou, het is hartstikke leuk. In ieder geval. De hele rij PBNH'ers en de hele rij Johannen. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Onze hoofdgast die voorspelt tot 20 jaar voor 80% accurate trends voor het ja. aankomende jaar. Een hartelijk welkom voor de zelfbenoemde Trendwatcher des Vaderlands, Adjitje Bakaz. Ah. Nou, welkom de Markt. Het is toch een hele fijne aankondiging? Geet je, denk niet. je wel. Ja. Jij bent toch Trendwatcher des Vaderlands? Dat heeft managementboek.nl ervan gemaakt. Om de ja, boek... dus ook lulkoek. Nee, nee, dat is omdat de boekjes zo goed verkopen en zo goed, ja, goed overkopen. Precies, lulkoek. Dus het is gewoon waar. Kom er dan gewoon vooruit. Ja, toch. Nou, doe dan. Ik vind het prachtig. Hé, hey, mag ik wat zeggen? Ver uh, we ja. doen altijd de actualiteit in het eerste blokje. Maar ik ja. wil het toch even gedaan hebben. Dat trendwatch, hè? Dat is een ons in bij elkaar. Is dat zo? Ja, nee, niet. Nee, Ik vind het van niet. Nou ja, je, je zegt toch gewoon... Uh, je, je, je zit op een gegeven moment half november en denk je... Ah, oh, het is bijna januari. Dan kan ik die lulkoek weer over het volk uitstrooien. Wat er allemaal gaat gebeuren aankomend jaar. want het is toch gewoon een natte vingerwerk of wat? Nee. Nee. Nee. Is nee. Het is nee, het is hoger. nee Nee, nee, nee. Wetenschap. dat is zeer uh, uh, populair wetenschappelijk. Maar dat is, dat, je, je wisselt van alles uit met universiteiten, met onderzoekscentra, met bedrijven. Je moet weten wat er aan de hand is. Alles kun je niet doen. <laughs> Doeg op, man. Ja, dat gaat heel goed. Kan nee, maar, maar ik vind, Luister, uh, Jan en ik, uh, we hebben het vandaag al de hele dag over hoe kunnen we geld verdienen. Nou, als je met dit soort onzin geld kan verdienen, ja, ben je weer in ons ogen een topper. Nou, helemaal goed. Hè. Nou, laten we dan eens even de actualiteiten doorgaan. gaan nee, We doen al de eerste actualiteiten, dus straks gaan we door ik even over Eerst even gas de gast beledigen en dan we de actualiteiten. <laughs> oh, dit, is, dit viel nog heel erg mee, hoor. Dit viel echt nog heel erg mee. Ja, maar die zo op uh, trend zijn, dat begrijp ik. Nee, juist wel. Ik vind oh, het gaaf. Dat je gewoon met... met, met, met, met nee, uh, Willy, Lug, Maxi met en Marki, uh, die gaan uh, naar uh, Shotzi. Oh. Daar hadden we net al over. ja. Yeah? Oh nee, maar, omdat je zo zit aan te kijken, waar gaat het over? Yeah. Uh, maar die gaan dus naar, naar, naar Poetin en ze spelen. Uh, vind je dat nou uh, goed dat wij dat doen? Nou ja, nee, ik vind dat niet zo verstandig. Waarom dat... niet? Omdat uh, uh, uh, onze grote bondgenoten als Amerika, Duitsland dat ook allemaal niet doen. Uh, uh, ik vind dat je één lijn moet trekken als, uh, als westerse landen. Maar oké, okay, ik neem aan dat het een deal is geweest bij het afkopen van de Greenpeace-typjes die vrijgelaten uh. moesten worden. Oh. En dat het toen gezegd is: luister, dit moet, jij moet ons niet, jullie moeten ons niet laten vallen. Ah, dus naast Trendwatcher ook al uw hoedje. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nee, nou, nou, nou, nee, nee. Nee, nee. ik, ik, Doordat ik zoveel in bedrijven en ook met bestuurders kom... weet ik ook een beetje hoe politieke spelletjes Zo werken. Zo werkt dat, denk je? Dat ze zeggen van, uh, oké, okay, je, je, je dus krijgt... We zijn heel naïef als we denken dat Rutte gewoon een, een echte dialoog aan wil... met de Russische establishment en... <laughs> Oké, okay, ja, als jullie kunnen Rutte zien hoe hij me nou Diallo? aankijkt, dan ben ik heel nee. Dus eigenlijk, toen, nee, toen, toen, toen Willem-Alexander bij, bij Vladimir was... en, en toen uh, Mark bij Vladimir was, is gewoon afgesproken van... jongens, we maken het nou helemaal goed. Komt ja. allemaal prima voor elkaar. Je krijgt die, die, die zeven koekjes van Greenpeace, krijg je terug. En, en, maar dan is het ook afgelopen, jullie komen gewoon met z'n allen... en met een lekkere wijf van je, kom je naar een soort die naast mij... op de Eretribune zit en geen donder meer. Ja, dan heeft hij tenminste ook eens wat volk op de Eretribune... want anders is het een beetje leeg. Ja, maar weet is je wat hij dan op de Ere tribune, dat wordt niks natuurlijk. Nou, eh, die melkmuil nee. van, uh, van Willy, dat is toch ook niet alles? Nou, Willy, dat, vind, dat vinden ze wel mooi, Rusland, ja, ja, ja, ja, die Russen ja, vinden de monarchie wel leuk. Maar Poetin is ook een soort zaar, dus Ja, ja je begrijp ook. Is het ook zo, omdat uh, uh, er natuurlijk heel veel gedoe is tussen Nederland en Rusland geweest uh, afgelopen jaar, mm -hmm. dat zoiets hebben van, ja, we kunnen nu nog wel een keer een punt gaan maken, maar uh, laten we de betrekking even, aan, uh, even een beetje aanhalen? Nou, nee. Dat, de Russen die, die, die, die hebben een, uh, een olifantengeheugen hoor. Dat, dat Vergeten ze niet. Oh, niet? Nee, oh, nou, nee maar, hey, maar wat, wat we er net nog horen is dat uh, onze Diederik uh, nu uh, plotseling een, een, een, een, een tegendraadstandpunt standpunt ja. heeft bestegen. Ja. Hè? Ja, die vindt de hij premier. Zou, hij ja. zou waar de koning en minister Schippers hebben laten ja, gaan. De premier niet. Als hij het voor het zeggen had. En dat ja. heeft hij, gods vrede, zij dan niet. Ah, nee, nee, dat <laughs> gaat ook niet gebeuren, ook, denk ik. Maar. Als je iets Dus wat, wat, wat moeten, we, ah, moeten we dat duiden? Het is toch gewoon een verkiezingsjaar, jongens? Ik bedoel, er moeten gewoon ja. verkiezingen worden gewonnen... en dan moet je ze af en toe een beetje profileren. Moet je niet serieus nemen. Ja, dus hebben niet over lang... beleid, hebben maar al... over zoiets. Hebben ze allemaal gewoon lekker bekokstofd met elkaar... Uh... Dus, dus Dietje die zei tegen Rutje van... joh, ik, ik, ik heb nu iets gevonden waar ik een beetje niet met je eens ben... en, en dat, dat zit dan niet uh, op beleidsmatig uh, niveau. Dus, dus dan zeg ik dat als ik het voor het gezeggen zou hebben... dat ik dan jou niet had gestuurd. Maar ik ben natuurlijk niet voor het zeggen. Dus of dat hij dan eigenlijk, eigenlijk zegt van... dan mag jij dat, dat, dat, dat, dat de commerciële paard beklimmen... en ik ga zitten op dat socialistische, gevoelige... altijd oog voor minderheden oh, ja. hebbende ding. Ja, dat vinden onze achterbanen leuk. Je vindt onze achterbanen allebei leuk Ja, dan leuk, winnen we allebei dan, historisch ja. met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. <laughs> Want dat wordt een slachting, hè. Hé, hey, oud ja, ja, dat ziet Stevie Wonder nog. <laughs> <laughs> Wat een slachting gaat dat worden, sorry. Maar soms... <laughs> Ja, Samson zei vanavond nog dat hij, dat hij weer een coalitie met de VVD wil. Ja, en dat hij er wel drie termijnen hij wil. Hij moet wel, nou, gaat hartstikke goed met die coalitie ook. Ja. historisch dieptepunt. Ik geloof dat ze 34 zetels kwijt zijn. de ja, ze... ja, 13% wil ze nog. Ja, en, en, en, en, 19, en, en het leuke, niemand wil Rutte en dan nog liever Asje. Nou, dan ben je ook als maatschappij <laughs> ben je behoorlijk aan de beurt, hoor. Ja, dat is ook door de kat of de hond wordt gebeten, toch? Ja, Zo, maar de... je moet, kijk, je moet die peilingen moet je ook even kijken. Hè? Want ik, ik sprak Joos Eermans van Leefbaar Rotterdam. En die zegt, ja, wij staan in de peilingen altijd beter. Want on, maar onze kiezers komen niet. Die zouden eigenlijk ook zo'n busje met vier ton moeten hebben om ze te komen. Hij oh, zegt, ja. onze kiezers komen minder. En ik verwacht dat die lokale partijen het allemaal wel goed gaan doen... in, die, in de inbezegde verkiezingen. Maar het is wel een probleem is de opkomst. Uh, gaan we straks nog uitgebreid over die verkiezingen hebben. Ja, maar, maar, maar ik denk dat die, dat, dat, uh, die lokale partijen die doen het toch juist heel erg goed doen... Ja, ja, dat zeg, ja, dat je zeg je ik ook. ook. Maar Eerman zegt, ze doen het minder goed... dan het in de peilingen nu lijkt. Oh, het nou, valt altijd het, ietsje een tegen. Een beetje het PVV-effect, zeg maar. Nee, staat dat, staat. dat is juist andersom. Dat zijn de, de kastkiezers, toch? Nee, er staan nu de peilingen op, uh, 75 zetels of zoiets. En, en uiteindelijk worden dat dan weer 5, Ja, maar je hebt ook vaak dat ze dan bellen: van hallo uh, met Maurice, de ja, hond. Dan uh, dan we we graag we stemmen, ja, we willen gaan stemmen. En dan, wie ga je stemmen? Dan dan dan dat is een, een sociaal wenselijk antwoord. Ja. En uiteindelijk wordt het anders. Ja, ja, dus eigenlijk hebben ze 2000 zetels in de peilingen. Nou, nou. dat is goed. Ze even kan even he helemaal niet job. <laughs> een drukke uitzendingen tot ja, nu toe. Ik druk. ben doodmoe al. Volledige kinderbijslag gaan we het even over hebben. Die moet ook worden uitgekeerd aan in het buitenland wonend kroost van Nederlanders. Ook als de levensstandaard ter plekke anders is en he, dat bijvoorbeeld al het eten en drinken en kleren goedkoper is daar dan hier. Dan zou je natuurlijk minder toe kunnen om dezelfde standaard. Maar goed, dat mag dus allemaal niet van de Nederlandse rechter. Wat vind je daarvan? Waanzin. Maar mag dat is vind ik, ik sowieso het hele scheidingsrecht vind ik echt, echt waanzin. Uh, het is, het is uh, zo archaïs, uh, zo oneerlijk ook. Hè, als je dat ook ziet, ik, ik zie dat gewoon heel veel mensen scheiden. Zeker in januari. Dus scheiden? Januari Kinderbijslag, is, gaat dit over? Ja, maar goed, maar dan moeten moet moet de kindertjes daarna ook weer onderhouden worden. Dus, nee, maar uh, dit is iedereen met kinderen krijgt dit. Ja, oké, okay, goed. We maar, maar, maar, dan dan gaan straks over scheiden hoor. Zeker over scheiden. Om dat er nu bij te trekken, dat vind ik een beetje. Ja, nou, een ben een beetje gelul. Nee, maar goed. maar die kinderen. In, de, in de Suriname is het leven veel goedkoper. Ik ben net terug uit India. Daar verdienen heel veel mensen 100 euro per maand. Kunnen ze kroosten en allemaal van onderaan. Mag ik even iets gek zeggen? Zo ja. even tussendoor. Ja, we zijn nu toch uh, om on Onder zeg maar. elkaar zijn we. Ja hoor. Onder elkaar. Kinderbijslag voor kinderen in Marokko. Dat vind ik gek. Toch? Nederland, nou, Nederlandse kinderbijslag, is dat niet voor kinderen in Nederland? Ja, of wie zou zijn man, als, als ze de dubbele nationaliteit hebben? Ja, dan maar... kun je er juridisch niet aan ontkomen. Dat nee, is, uh... Maar wacht even. Hoe kon... Dus, dus hoe kunnen kinderen in Marokko nou kinderbijslag krijgen? Ja, je kan toch hier, die meneer, in kwestie kan dan hier werken of mevrouw, in kwestie willen we helemaal niet discrimineren. Ze hebben hebben misschien hier geboren, geboren zijn. hebben, misschien ook de Nederlandse nationaliteit, dan zou het best kunnen. Nou, dan moeten we weer blij zijn dat we niet uh, alle Chinese kinderen kinderbijslag moeten betalen. Nou ja, in kindpolitiek hebben ze er ook, ook wel wat minder aan vroeger. maar die laten ze nu los. Dus ook zij krijgen meer kindertjes. Ja, daar gaan we dat nee, toch wel over af. Maar vindt u nou wel of niet? Nee, kan niet, het moet eigenlijk onzin. Dan nee, moet, gedifferentieerd nee, moet gedifferentieerd kunnen worden. Nee, nee. het moet gedifferentieerd. En vindt u dan, maar goed, nu. nu de, gaat de politiek een keertje, hè, die zijn die, die eigenlijk al ver voorbij zichzelf gerend om het überhaupt mogelijk te maken, dat het gedifferentieerd wordt, ja. komt de rechter weer langs en zegt, ja, het mag niet. maar Wanneer ga je iets veranderen in dit land? Ja, nee, maar dat zie, dat zie je heel vaak. Maar dat is gewoon omdat heel veel rechters ook niet... niet uh, ik heb wel eens congressen van, van rechters toegesproken. En het, die mensen leven ook in een heel eigen wereldje. Die hebben geen idee wat er in die rest van de samenleving gebeurt en wat de rest van de samenleving uh, rechtvaardig vindt. Is, dat, dat, is dat dan is dat juist goed of juist slecht? Nee, dat vind ik gewoon slecht. Ik vind dat ze juist veel meer in de gaten moeten houden... wat de burgers als rechtvaardig uh, uh, zien. Omdat je op die manier die rechtsstaat alleen maar overeind houdt. Als ze alles maar komen met allemaal uitspraken... en vonnissen waar uh, de meerderheid van de bevolking zegt... ja, maar dat vinden wij niet rechtvaardig... dan, dan hol je die rechtsstaat uiteindelijk uit. Oh, god, wat we het niet over democratie gaan hebben. Dat, dat, dat wordt zo'n verdrietig onderwerp in Nederland. Overigens, uh, dan is er weer heel veel gedoe uh, met Israël... Uh, nu zijn er allemaal bedrijven die, die uh, zich terugtrekken uit, uh, uh, uh, uh, met geld uit Israël. Uh, noem maar eentje PGGM bijvoorbeeld. Nou, de -toestand, uh, de -toestand, ja. Want Israël is fout. Waanzin. Maar het is, wel, het is wel een trend hoor. Je gaat, het, je gaat het vaker zien de komende tijd. Maar ik heb het ook gezegd. Ik heb het ook getwitterd. Uh, Trek PGM zich nu ook terug uit China. Omdat China Tibet heeft bezet. Trek PGM zich terug uit Marokko. Omdat die uh, Westelijke De Hazara hebben bezet. Waar gaat dit over? Nou ja, opmerkelijk is het natuurlijk in ieder geval wel. Uh, ik geloof dat. Uh, hoe heet je, jongen die de Volkskrant uh, Wagendorp. Die schreef. Eigenlijk opmerkelijk is dat, dat, dat bedrijven zich ineens principiëler gaan opstellen. Dan overheden. Dat is toch ook een nieuwe ontwikkeling? Ja, nee, dat, dat is absoluut waar. Dus ik dat, vind dat is het, heel ik, bizar. Ja, en, en het is ook heel Raar, want als je bijvoorbeeld nu kijkt in het Midden-Oosten, wat gebeurt daar nu? Uh, we wonen nu nog ongeveer van tussen de 8 en 10 miljoen christenen. Die zijn allemaal, worden allemaal weggejaagd. Over 10 jaar is het hele Midden-Oosten christenvrij. Dat vindt PGGM blijkbaar allemaal best. En de enige democratie in het Midden-Oosten, die gaan ze boycotten. Ik denk, waar gaat dit over? Is dat antisemitisme? Zit dat eraan vast? de ja, die trend vind, is ook weer uh, omhoog dat, Ja, ik vind dat wel... Je hoeft wel het niet altijd op. aan elkaar te koppelen, hoor. Het kan ook ja. anti-Israël, hoeven niet per definitie, anti-Joot te nee, zijn. Nee, precies. Maar je ziet wel... Ja, het, het, zit, het zit wel heel vaak in die buurt. Dat is wel gewoon zo. Maar heel veel mensen uh, hebben... Kijk, soms Van Acht bijvoorbeeld. Die ja, zijn plots gek geworden, joh. Ja, precies, maar die zijn allemaal... Nu, ja, Israël is de, is de bond, heeft het allemaal vreselijk gedaan. Terwijl, denk ik, ja... Toen vannacht de minister was en de Molukkers ook een eigen staat wilden... die ook bezet was door in Indonesië... toen was het plotseling uh, ook weer niet goed. Dus, ja, toen Wegen ze kogels de man, geloof ik, nou, door, door een snuitje. Dus, ja. Nou, we hebben in ieder geval, uh, kortom, hypocrisie uh, rond de klok, denk ik. Hè? Dat uh, dacht uh, ik wel. Nee, nee, ik zo. We gaan straks even over je vak, hebben. we gaan het helemaal niet over je vak hebben. Dat, de vak hebben we net al besproken, ja. namelijk nou, dat gewoon allemaal nou, lulkoek is. is nou, ja, fantastisch vak. Ja, We gaan even de trans, de trans van 2014... <laughs> <laughs> uh, <laughs> ja, we gaan, ja, goed. Tot zo, dan praten ja, we niet ja, verder. Ja. Nee, nou, de groot nieuws namelijk ook vanuit uh, Bergen-Noord-Holland. Uh, uh, hij is officieel lijstduur van een lokale geworden. De weg naar Den Haag. Wat zeg ik? Naar Brussel. Nee, dat roep niet. Nee. Oh ja, sorry. De weg dat naar Den Haag ja. gaat een hele korte worden voor La Vie Jan Roos. We eindigden 2013 met de conclusie van Politiek Correct Nederland... dat wij allemaal racisten zijn. Nou ja, allemaal... Wij, autochtonen, zijn een stelletje smerige xenofobe... met koloniale trekjes en behoefte tot knechten van anders gekleurden. Wij zijn slecht, zo wilde het antidiscriminatie van ons volk ons laten weten. Blanke Nederlanders denken in clichés over donkere mensen. Liever gezegd, wij houden vast aan de normen en waarden van onze voorouders... die om financiële redenen negers in een bootje propten... om te verkopen aan de katoenboeren in Amerika... Ik kreeg op Facebook een aantal posts onder ogen. Het was humoristisch bedoeld. Een foto van iets met de tekst Tata's be like. En dan bijvoorbeeld een bord kaas en worst met de tekst Ben jarig. Oftewel, Nederlanders geven dieren hapjes op hun verjaardag. Nou ja, dat klopt ook wel. Een rekenmachine en dan Tata's be like. Samen uit eten. Foto van Crocs. Tata's be like. Maar ze zitten zo lekker. En ga zo maar even door. Tata's, moet u weten, zijn blanken. Het is slang en het betekent aardappels. Op de soms wel grappige plaatjes wordt gezegd dat blanken gierig, smakeloos, grof, onaardig en lelijk zijn. Ook dat is redelijk vaak waar. Maar daarom zijn het ook clichés. Maar ik mis toch wel iets. Namelijk de politiek correcte horde die roept dat dit racisme is dat hier mensen met een kleurtje, namelijk de blanke, in een hoek worden gezet. Ik zie dit toch al voor me, dat je dit doet als blanke met negers. De wereld zou te klein zijn. Maar nu de witmans als iets negatiefs wordt neergezet, is het oorverdovend stil bij de anti-zwarte piet -huilbabies. Zo zie je maar, racisme is heel erg slecht. Totdat het over blanke gaat. Dan is er niks aan het handje en moeten die bleekscheten niet zo gevoelig doen. Zo, zo, zo, zo, zo, dames en heren, jongen, wat een ja, mening, hey, wat een mening. dat de, de, de man die de grote thema's durft aan snijden. Nee, maar, uh, ja. Ja, goed, Adjit Bakas is uh, voorspeller en we zitten met heel veel vragen over de toekomst. Dus laten we maar gauw beginnen met het grote thema met een hoofdletter van vandaag en vanmorgen. De CRISIS. Ja, eh, uh, Ajit... Zullen we eerst beginnen? Hoe moet Gewoon Adjit. Adjit, ja. Leuke naam. Volgens een zekere Herman van Rompuy, je weet wel, die. Jouw ido. Die garkermel uit Brussel. Garkermel uit Brussel. Het is niet aardig mensen op hun uiterlijk aan te pakken. Wat zeg je, bolle? Nee, laat we gaan. Eh. Die zegt: We zijn uit de crisis. flauwekul. Maar ja. Ook hiervoor geld. Er komen Europese verkiezingen aan. Dus natuurlijk ja, maar dat, luister, kijk maar... dat die ondemocratische pleurige leiders daar uh, van alles nog wat vertellen, dat is, uh, weten we. Dat het ook allemaal meestal onzin is, is ook prima. Maar dat je zoiets zegt als we zijn uit de crisis, om, om niet alleen. Maar hij moest toch geloof ik, ook een boekje verkopen. Uh, uh, uh, dat, dat is wel heel erg in die, in, als je die positie bekleedt. Ja, maar goed. Uh, dat roept Rutte ook. Dat roepen ze nu allemaal. Het is verkiezingsjaar en dan, dan, dan, dan hoort dat er inderdaad allemaal. bij. En natuurlijk is het erg, ben ik met je eens. Maar het zei zo, uh, je moet het gewoon niet serieus goed, nemen en het doorheen prikken. Van Roppen is een en neel, dat wisten we. Uh, uit de crisis, dat klopt niet. Waar zitten we dan? Nee, wat je nu ziet is dat we eigenlijk een periode zijn begonnen van uh, structureel... Uh, de, de grote groei is voorbij, hè, die, de economische groei van de jaren 90 en nul is voorbij. Je krijgt gewoon nu een periode van uh, uh, rond het nulpunt uh, stagnatie... En, en prijzen gaan dalen, dus steeds meer uh, deflatie. Oh. En dat gaat een jaar of tien duren. Uh, deflatie, uh, dat, is de, dat, dat vinden niet zo'n mensen een leuk vooruitzicht. Nou, helemaal niet omdat iedereen nou. barst van de schulden. Ja, nee, maar dat is ook zo. En Nederlandse huishoudens hebben gewoon het meeste geleden naar heel Europa, we hebben per huishouden... meer schulden dan de Grieken of de Italianen. En dat zit voor een groot deel in de hypotheek. Maar ook mensen hebben in de jaren 90 en 0 ook geleend om auto's te kopen, vakanties. Even, waanzinnig. Als je die cijfers ziet, de statistieken... Nederlanders hebben meer geleend dan wie ook. Nee, in de, maar daar eh, hoop je ook eh, op inflatie. Ja, nee, als je inflatie. hoopt op inflatie precies. Maar als je inflatie hebt van 5% per jaar, dan dan precies, dan dan dan dan, dan streep dat weg. Maar dat de ellende is dat het dus niet gebeurt. Hè? die inflatie is op dit moment heel af. Vorig jaar was die 2,5 of zoiets of iets meer, maar die is dit jaar aan het dalen. En we zien dat eigenlijk in de hele eurozone alle prijzen gaan naar beneden. Ik was bij de supermarkten die zeggen ook: die mensen hebben dus minder te besteden. Zeker die middeninkomens de belastingen gaan op de lastenverzwaring treft vooral die middeninkomens. Ja, alles en nou, dat ze zijn ze al schulden dan gaan ze dus wat ga, uh, en dan worden hun lasten ook verzwaard. Dus wat gaan ze doen als ze zo de Schulden aflossen. Daarom hebben ze het afgelopen jaar zoveel hypotheek afgelost. Die mensen willen die schulden naar beneden ja, brengen. En als ze de schulden naar beneden over... brengen, investeren ze niet in de economie. Gaan ze dus niet ja. uitgeven, gaan ze niet consumeren en wat dan ook. En daarom krijg je gewoon, en dat gaat een paar jaar duren, die, die stagnatie. En prijzen gaan omlaag. Daarom hebben we de supermarktoorlogen gehad. Ja, en als ik dat, beter... dat gebeurt, dan krijgen we ook nog de, de, de ontslagengolf die daar weer op volgt. Dat gaande is, jij, jij schetst, jij schetst in diverse publicaties een, een nachtmerrieachtig mag Ik wil zeggen voor de middenklasse, dat niet alleen worden ze al gepakt en zullen ze nog meer gepakt worden, ja. betoog jij, maar Yeah. <laughs> Gaat ook nog al hun baan verliezen? Nou ja, kijk, René Kastelein, de voorzitter van vakbond de Unie... die echt zijn markt heeft in die middenklasse... die zei van de week in het parool... 50.000 banen in de financiële sector eruit binnen vijf jaar. Hij heeft gelijk, eh, omdat de computers het werk overnemen. We gaan toe naar een samenleving waarin dankzij die technologie... straks heel veel mensen die gezond van lijf verleden zijn... niet zullen werken, omdat de computers eh, en de robots eh, goedkoper zijn. En ik verwacht uiteindelijk dat dat, dat er toe zal gaan leiden... dat je straks naar een basisinkomen komt... Dat die computers worden belast, robots worden belast. Hun productiviteit voor een deel wordt gebruikt om die mensen koest te houden. Maar wat je dus uh, ja. ziet en de in de grote het land... de spelen, net als in het Romeinse Rijk. Wat je nu ziet in het land, uh, wat er gebeurt, is dat die middenklasse wordt uitgenodigd. Ja. Je hebt een hele grote onderklasse, die houden alleen maar hun pootje op. Precies. En die nou, wordt groter. Die wordt gevuld ja. door de middenklasse. En dan heb je uh, de mensen die echt heel veel verdienen. En die kunnen door belastingconstructies... Uh, Eigenlijk het zo regelen dat ze geen belasting betalen. is ook zo. Dus, dus, die, dus die leveren ook goed voor. En de middenklasse werkt zich het schompens. En ja. die, moet alle, die moet alles betalen. Ja. Nu wordt die middenklasse uh, uitgenast, uitgezogen. en er eigenlijk er... Uitgemoord. Ja. Wat ook in Engeland is gebeurd op een gegeven moment. Ja, en toen had je er alleen nog maar een lage klasse en de hoge klasse. En voor de rest niks. En ja. toen was dat land... Economisch aan de kloten. Ja, nou in Engeland zie je wel dat die middenklasse zich wel nu begint te herstellen. Maar ik verwacht dat in de eurozone niet. Dat heeft meer dan twintig jaar geduurd. Ja dat is ook zo. En in de Scandinavië ook. Dat, dat gaat best goed met die middenklasse. Uh, maar in de eurozone verwacht ik dat dus niet. Omdat die ook daarvoor zie je dat. De Zwitserse bank UBS heeft ook uitgerekend. Die zegt de, de euro is bijvoorbeeld heel goed geweest voor de elite en de multinationals. Maar middenklasse, arbeidersklasse en MKB zijn er 30% op achteruit gegaan. Ja, je rapporteert ergens dat in, in duitsland er... 5 miljoen mensen uit de middenklasse zijn teruggeflikkerd in de arbeidersklasse. Truisje, en, en hoe zou dat, en hoe zou dat, uh, dat zich in Nederland vertalen? Hetzelfde ja, het verhaal gaat ook een miljoen naar beneden. Uh, als, het niet, als het niet meer is. Want dit is in Duitsland in de afgelopen 10 jaar gebeurd. Ja. 5 miljoen mensen gekelderd uit de middenklasse en de arbeidersklasse. Nou, uh, en de verwachting is dat het nog eens 10 miljoen gaat gebeuren. In Nederland gaan we hetzelfde zien. Ja, ja, de, en weet, een, heleboel, een heleboel van die werkgelegenheid verdwijnt ook, omdat het allemaal administratieve banen zijn. Die, gaan, ook, die gaan er ook allemaal uit. Precies. Heel veel van die mensen hebben zich uh, in, in de jaren na, na de Tweede Wereldoorlog omhoog gewerkt. door Met administratieve banen. En die administratieve banen worden nu overgenomen door de computers. En over vijf of tien jaar haten de mensen niet de banken... maar haten ze de IT'ers. En de IT-bedrijven die dat mogelijk hebben gemaakt. Ja, dat gaan we ook zien. Die ik, switch zie je nu al. Ik werd uh, van de week aangehouden omdat ik zat uh, te bellen in de auto. Dat mag niet, hoor. Dat mag niet. Dat, zeg ik dat is echt dat ontzettend slecht, weet je dat? Ik zeg toch dat het niet mag. Hens. Hens. Ik zeg dat het niet mag. Hens. Hens. Dus ik hoop pakken voor je dus ik werd gepakt. En, uh, dus die, dus die, die, die, die smeris die stapte uit de auto zei, Ja, dat is niet zo'n mooi, meneertje. Ik zeg, nou, dat, uh, dat klopt, meneertje. Uh, 240 euro de bedrijf... Uh, ja. Eh, plus 8 euro administratiekosten. Nou, mijn reet Waar gaat dat ja, heen? Dat ja, maar de overheid de overheid maar dat is, is geld nodig. nodig. hebben, we 6, hebben we over meer dan 600 golden... voor ja. bellen in de auto. Dat, is, dat, dat, dat zijn bedragen. Ja, maar dat de overheid heeft geld nodig. Joh. Iedereen wordt op dit moment... Echt, houd er rekening mee. over De hele linie gaat dat gebeuren. Dus, dus, dus uh, ik heb dat gevoel... Nou, daar hoef je geen trendwatcher voor te zijn... is dat alles duurder wordt. Ja. En de overheid... Hij steeds meer van je en je krijgt steeds minder terug. Ik zou je vertellen, nu we toch eventjes lekker op mijn eigen, eigen, eigen kruk zitten. even door, Jan. Zitten, eh, als ik dus naar de apotheek ga, dan pak ik gewoon tegenwoordig mijn portemonnee. Want geen kut wordt nog vergoed door die, door die ziektekostenverzekering. Echt alles is, ja meneer, dat zit niet in het pakket, dus dan moet je zelf betalen. Alles, werkelijk. Maar mijn premie is omhoog gegaan. Uh. Ja, maar in de winkels wordt wel heel veel dingen goedkoper. Hè. In de supermarkten worden dingen echt goedkoper. Eten is echt goedkoper. Kleren worden goedkoper. Bier dus ook? Ze je wel, nee. Ja, de nee, zijn, zijn Dat jammer. Verhoogd. Maar dan nog, hè, een, een, een, een fles whisky in Nederland is altijd 4 euro duurder dan in, uh, in Duitsland. En dan maar 1 euro is accijnsverschil. Ja, ja. De slijters maken ook uh, iets meer winst dan nodig. Ja, u zegt eigenlijk, de, de lucht moest er... U zei het net al, die, die is op de pof geleefd. Ik weet het ook nog die tijd. Het ja, geld werd je maar aangeboden. Je was een gestoorde als je het niet pakte. En, je en waarom zou je gaan sparen voor een televisie... Ja? als je het meteen kon krijgen? En met, weet je wat doe, eens gek, pakken drie. Niemand er was tegengehouden en nu zegt u eigenlijk... Jammer, jammer, jammer. Die, die lucht moeten we weer uit. Uithuilen en opnieuw beginnen. Nou, af, versneld afschrijven, uithuilen en opnieuw beginnen. Maar u begin. zegt ook, de crisis is ook de nieuwe werkelijkheid. Het, ja. kom, het wordt niet meer zo, nooit meer zo. U nee, zegt, nou, het nee op... maar omdat het dat, dat op de pof levert, het kan helemaal niet meer. Het is, het is, dat is over. Er zijn toch heel veel mensen die nog steeds denken... zich na nou, een paar magere jaren, maar dan trek het wel weer aan. Trek niet meer aan. Ja, en, dat, en dat leg ik ze uit dat dat echt niet gaat gebeuren. En ik praat ook met hem... want ik, ik, ik, ik was van de week nog bij ADECO, het grootste uitzendbureau ter wereld. Die zeggen precies hetzelfde. Die zeggen, jongens, het komt niet meer terug. Er is niet voldoende werk voor iedereen. Je moet ook naar herverdeling van arbeid. En wat we gaan zien is dat mensen meer baantjes tegelijk moeten gaan nemen. En wat dat ja. Duitsland ook al zien. Het hosselen. Het hosselen, meneer. Het Suriname is woord van het jaar. Ja, maar weet je wat ik dan vind he, van nou, het zei, hosselen? Je, ja, nou. Dat is hartstikke leuke Suriname. Ja, dan betaal je weinig belasting. En, uh, en dan krijg je nog wat Colombiaans marcheerpoeder erbij uh, van de basis moet <lacht> uh, Dat ze in, uh, dat ze in, uh, in Amerika meerdere baantjes hebben is dus ook als je goed. betaal je bijna geen belasting. moet je gewoon de hey, survive of de fitness. Oh, dat is in Duitsland ook. En ja, dan betaal je heel veel belasting. Maar, maar dat we het verdomme hier. Dat we ons helemaal de pleurs moeten betalen aan belasting. Dat, dat, dat ik weet ik veel. Er zitten geloof ik 1,2 miljoen mensen die zitten op de bank de hele dag te seppen. Er zijn ja. 700 uh, vacatures. En dan moet, moet de werkende klas meerdere baantjes gaan invullen. Laat, laat die gastjes eens even van de bank afkomen. Doe er nou eens even wat aan, Bakas. Ja, dat doe, dan aan, ja, nee, dat doe ik niks. Maar, oh. maar wat je dus wel ziet, is dat... Je gaat het gewoon vaker zien. En ik, ik noem maar een voorbeeld. De, de taxichauffeur die me net hier naartoe bracht... Uh, die zegt van nou, in de winter uh, rij ik taxi. In de, in de zomer ik verhuur ik een aantal uh, uh, antieke bussen. Verhuur ik voor huwelijken en, en partijen. En zo heb ik nog een paar andere dingen. En dan kan ik prima van leven. Nou, dat ga je zien. Ja, je moet meerdere zien. dingen doen. Meerdere dingen tegelijkertijd Is dat die participatiesamenleving... waar uh, onze grote vriend Mark Rutte het over heeft? Nee. Nou, maar gewoon, je moet overal participeren om rond te kunnen komen? Nee, ja, nee je, je zult gewoon meerdere dingen moeten doen... om van te kunnen leven. Maar werkgevers zeggen ook... we kunnen niet heel veel taken in één, in één persoon proppen. Hè? Als je bijvoorbeeld zegt... Uh, ik, ben, ik heb een MKB-bedrijfje. Ik heb mijn administratief werk voor twee dagen in de week... want de computer doet de rest. Vroeger fulltime kracht. Uh, moet ik die fulltime kracht houden... of zeg ik ik huur één iemand voor twee dagen in de week... om de administratie te doen. Eén dag in de week om uh, ik noem maar wat, de, uh, uh, uh, het bedrijf schoon te maken. En één, één dag per dag bijvoorbeeld... Om om weet ik wat marketing of PR-werk te doen. Dat is wat die werkgevers nu doen. Op dit moment heeft in Nederland 50% van de mensen vaste baan. Dat was tien jaar geleden nog 75%. Hè? Dus 25% minder vaste banen in tien jaar tijd. En over, vijf, over tien jaar is het. Nog weer. Nou, lekker we trend weer. Dus uh... alles moet freelance, alles ja, wordt los. En het worden combinaties. Ja, precies, zelfstandige professional. Hè. ZZP mag je niet meer zeggen. Oh. ZP, zelfstandige professional. Nou, we maken een verdomme zelf al uit, uit, meneer Nee, gast, We, eh, gaan we, gaan we gaan nu praten straks nu even verder. verder <laughs> ja, ja, hoog in het publiek, als hoor. Nu. Als hij, als hij nou, op in het lachje de hele tijd. Ja, als u nou al gaat zeggen hoe we dingen moeten zijn, Nee, hey, even niet lachen. Als we de volgende gast dit horen, dan denk ik dat we hem niet serieus nemen. Niet lachen. Dachten we net... Dachten we net, hoe zou het toch zijn met Edwin de Rooij van Zuidwijn? En dan komt hij kort achter elkaar, twee keer in het nieuws, met raverellen en affaires. De reel rond oh, het verzoek van schoonpapa Bernard natuurlijk aan de Beverdamse doopcel te lichten. En de poging om uh, uh, um, um DNA van hem te krijgen in verband met een gevalletje, God. valsheid in geschriften. En het kwam allemaal vlak na elkaar, heeft het allemaal door elkaar heen. Het was een hele mistige zaak. Dus we bellen even met de veelgeplaagde Edwin de Rooij van Zuidwijn. Een hele goede dag, Edwin de Rooij van Zuidwijn. Dag, goedenavond. Of goedenacht, moet ik zeggen. Ja, zeker. Zo is dat. Uh, meneer de Roy, uh, waar, waar heeft het OM uw DNA eigenlijk precies voor nodig? Nergens voor. Maar... Waarom, waarom willen ze het dan hebben? Uh, dat hoort bij de algehele criminalisering... Uh, die ze al jarenlang systematisch op mij afvuren. Maar ze maar, maar zeggen tegen u op een gegeven moment... Zeg, uh, meneer De Rooij, geef eens wat DNA af. En dat moet je meestal doen als er ergens bloed of, of wat dan ook van je is gevonden in een, in een zaak. Maar, maar, maar waarom moeten ze dat van u dan hebben? Uh, nou, ze hebben het uh, iets anders gedaan. Ze hebben het uh, vlak voor uh, dat het uh, kamerdebat uh, van uh, 4 december van start zou gaan... hebben ze dat aan uh, telefonisch aan mijn advocaat Gabriel Meijers meegedeeld... En die heeft onmiddellijk daar protest tegen aangetekend dat dit te, te gek voor woorden was. Uh, zoals u zegt, dat gebeurt uh, uitsluitend in, uh, in, in zaken waarin uh, dat uh, nodig zou zijn. En uh, het is nog nooit vertoond dat uh, in een zaak die sowieso een wassenneus neus is... Kunt u nog even uh, toelichten welke zaak het ook weer was voor hen die het vergeten zijn? Ach ja, dat, dat is misschien wel uh, verhelderend. Uh, nee, dat gaat om, uh, uh, uh, er is uh, een zaak tegen mij opgestart, overigens uh, zonder uh, enige uh, vorm uh, van uh, bewijs door het Openbaar ministerie, uh, vanwege uh, een uh, uh, afschrift uh, van een, uh, van een, uh, een nota. En uh, volgens het uh, uh, OM uh, zou die nota niet uh, oprecht uh, zijn. En uh, nou ja, die nota is ook niet oprecht, want uh, die is helemaal niet voor mij. Aha, dus uh, dat zou zogenaamd gaan om uh, <laughs> valsheid in geschriften. En, ja, zo noemen uh, ze dat dan, ja. Ja, dan, en, en, maar uh, ja, waarom ze dan in godsnaam DNA van u moeten hebben, of, of heeft u uh, ja, gespuugd op, gesp op de nota? Gespuugd op de nota, of hem even langs de bloedneus uh, gevreven? Nee, zoals ik al zei, de nota die uh, klopt helemaal niet, want dat is een falsificatie. En, uh, nee, ik heb er ook niet op gespuwd. Uh, nee, het is uh, puur uh, uh, ja, uh, intimideren en het, uh, het mij uh, uh, ja, zo psychisch mogelijk uh, of lastig maken. En uh, ook uh, ja, mijn advocaat weer voor een, uh, ja, ja, nou, voor een, niet voor een vet accompli, want uh, deze vlieger zal niet vliegen. Maar uh, ze zijn ook bezig met ja, iets te doen waarvan ze al weten... Hè? en dat is zo eerder in dit dossier voorgekomen... Uh, van uh, iets wat, uh, ja, wat helemaal niet kan... en, en wat het OM ook helemaal niet uh, uh, mag doen in deze. Meneer De Droid, één ding erover nog. Was het niet zo dat het OM deze zaak pas een uur voor verjaring heeft doorgezet? Nou, bijna wel, ja. Het was zeer kort uh, voordat deze hele klimopaffaire uh, volledig uh, verjaard was... En ze hebben ook nog eerst aangeboden of ik het voor 500 euro even wil afkopen. En dan had ik mijn eigen straflap gekocht voor 500 euro. Nou, u begrijpt dat wij dat soort dreigementen en uh, uh, uh, ja malafide praktijken uh, uh, weigeren aan mee te doen. En uh, uh, ze hebben inderdaad, uh, nadat de hele klimopaffaire gesloten was, nou ja, dus net voor die sluiting daarvan, uh, heeft iemand van justitie uh, toch even opdracht gegeven om uh, mij alsnog maar even achterna te gaan zitten. En waarom uh, wilt de OM, het openbaar ministerie, u zo graag uh, pesten? Uh, nou ja, goed, dat, uh, dat antwoord ligt in Den Haag. En dat antwoord dat ligt uh, verscholen in, uh, in de burelen van uh, het kabinet. En uh, datgene wat uh, die leden van het kabinet, uh, die hier uh, verantwoordelijk voor zijn, uh, dat is de premier, maar ook de minister van Justitie, uh, ja, samen bekokst over met uh, uh, mevrouw Amsberg en uh, de heer Donner van de Raad van State. En, uh, dat is en gewoon op moet... elke, elke mogelijke manier dat we, dat we de rooi kunnen treiteren, dat, dat, dat moeten we aanpakken. Uh, ja, ja, dat heeft u goed uh, gezegd. Rijven voor de allerdomste luisteraars. Mevrouw Amsberg, daar hebben we de voormalige koningin. Is dat he? Mevrouw Beatrix. Ja, nu hebben we ook dat kamerdebat nog gehad. Uh, in eerste instantie uh, was het kamerdebat... Uh, ging erin zo van... Uh, ja, de Roy die, die zegt dat er opdracht is gegeven... om hem te checken door de veiligheidsdiensten Die man is helemaal, helemaal van het padje af. En hoepen de poep zat op de stoep. Kwam Rutte er opeens met het verhaal dat Bernard... Nou, die had niet echt een opdracht uh, ingediend... maar een verzoekje... Ja, nou ja, als u dat op de komische wijze waarop u dat doet een verzoekje wilt noemen. Uh, nee hoor, dat was gewoon een, uh, een operatie zoals uh, de heer Bernhard uh, die vele in zijn leven gedaan heeft. Uh, een illegale operatie. En uh, uh, ja, mijn vrouw en ik die hebben al jaren dat uh, geroepen. Uh, nu is ze uh, inmiddels iemand anders vrouw, maar ik uh, ben nog steeds daar uh, uh, tegen aan het vechten. En uh, ja, de aap kwam uh, inderdaad uh, plotsklaps uh, uit de mouw. Uh, dat was voor heel veel mensen uh, schokkend nieuws. Uh, maar ik kan u zeggen dat in onze gelederen dat ontvangen is als van ja, nou, maar dat wisten we al. En nu, nu graag even dan de zaak nu uh, verder en uh, afgerond zien. Nee, dat is wel helemaal waar, maar u bent natuurlijk uh, uh, door, door uh, nou, zelfs door de NOS-journaal neergezet als, als een totale mafklapper. En het blijkt dus dat u gewoon gelijk had dat er onderzoek naar u gedaan is. Dus dat, dus ja, dan dat is juist. Voor heel veel, is juist. Mens, heel veel mensen die dachten opeens van hè, de regering en de Oranjes en, de, en het NOS-journaal... die willen stelselmatig vertellen dat de Rooi van Zuiderwijn ja, eigenlijk in het gesticht thuis hoort. Maar, maar, maar, maar u had ja, gewoon nou, gelijk. Nou, nou, nou. Ja, nee, dat klopt. dat klopt. En uh, daar heeft uh, overigens ook de ANP mee gedaan. En uiteraard natuurlijk in de voorste geleden uh, de fascistograaf. En uh, ja, dat, uh, dat is allemaal terug te lezen en te vinden. En uh, uh, de NOS had natuurlijk al, uh, al jarenlang ervaring uh, met het uh, neerknuppelen van mij. En dat is onder andere gebeurd uh, toen ze uh, via mevrouw vanwege uh, ja, valse berichtengeving de eter in uh, gooiden. Waar zo'n uh, kleine zes miljoen mensen naar uh, luisterden. Ja, dan ging, uh, ging toch over dat u uh, wegen financiële problemen op een huwelijk niet kon verschijnen? Ja, ja, ja, ja. Nou, dat was een volledig broodje aap. En uh, nou, ze hebben we wel wat meer broodjes aap gehad. Uh, die hebben we ook allemaal bevochten. En elke keer dat we die wonnen, al die zaken, en dat zijn er als ik het goed heb nu zo'n 28 rechtszaken geweest, dan uh, was uh, de NOS of de AP uh, nooit te vinden om uh, daarvan uh, bericht te geven. En vandaar dat de mensen in Nederland uh, ook nooit uh, daar weet van hebben gehad dat we dus uh, al die nonsens uh, juridisch gepareerd hebben. Meneer Dooy, en, uh, ja. de, de, de twee andere strafzaken die zijn benen aangespannen door uh, inmiddels ex-vrouw en haar broer. Die zijn ook, uh, uh, de, de, de ene wel, maar de ander is door er, uh, de deken van de orde van advocaten aangespannen. Dat was uh, de heer Germ Kemper. En die, ja, die we, kennen we nog hè? Ja, die kennen we nog zeker. Die hebben we voor het Hof van Discipline getrokken. En dat is op zich een historische zaak geweest, want er is nog nooit een uh, deken van de orde van advocaten... in de hele juridische geschiedenis van Nederland uh, voor uh, het Hof van Discipline moeten verschijnen... En sterker nog, hij is daar ook uh, toen, uh, ja, uh, een, een, ja, hoe zeg je dat, hij is ge, heeft een reprimande daar gekregen. En uh, dat was eigenlijk dat hij er nog erg goed van afgekomen is hoor. De man had op staande voet ontslagen moeten worden. Maar ja goed, dat soort uh, jongens worden natuurlijk ook wel enigszins beschermd. Ja, uh, hij was dus niet alleen deken van de orde van advocaat, hè, maar hij was... Uh... Ook de advocaat van Margarita en hij uh, is op zijn fiets naar uh, het hoofdbureau van politie gegaan... om die krankzinnige uh, allereerste zaak uh, van schending van een ambtsgeheim... Uh, om die daar uh, te deponeren. Nou, als je nog nooit ambtenaar bent geweest, dan kan je ook geen ambtsgeheim schenden. En er is mij nooit uh, duidelijk gemaakt of verteld dat mijn lidmaatschap van de koninklijke familie een ambt zou zijn. Want uh, daarvoor heb ik er veel te veel geld aan verloren. Ja, want ik uh, ben nooit betaald, zeg maar. Geen lucratief ambt geweest. <laughs> nee, nee. Nee. Nee, nee, nee, nee. Is dat nee, misschien dat ook een om... van de redenen waarom de hele van die zaken tegen u wordt aangespannen? Dat ze u gewoon, ik bedoel, tegen, te, ja, tegen de Oranjes, tegen de Staten procederen, dat, dat kost u alleen maar geld. Dat ze u gewoon een beetje het fiesement in willen procederen. Nou, dat fiesement, dat, dat, dat, dat, dat, dat is er al jaren. Uh, ik leef van, uh, van giften en... Uh, van uh, uh, bijdragen die uh, ja, mijn, uh, een van mijn lieve zusjes me geeft. Of, uh, of vrienden. of laatstelijk, zelfs een, uh, een cliënt van een van mijn advocaten. die niets met de zaak te maken heeft, maar die gezegd heeft: van nou, ik wil heel graag uh, uh, 200 euro uh, aan de heer De Rooij geven. Nou, dat is met heel veel liefde ontvangen. En wat heeft u ermee gedaan met die twee Meijer? <laughs> nou, die staat nog bij Meester Meijer, overigens. Oh, bij Meester no. Meijer. Waar zijn de drie? Nee. Dit is En uh, ja, die, die staat daar nog braaf. En uh, ik denk dat ik daar op zich uh, ook uh, uh, ja, niets van uh, zal zien hoor. Ik, uh, ik vind dat hij daar ook maar moet blijven liggen. Meneer de Roy, nog eventjes terug naar uh, 3 en 4 december. De ja. ene dag, want dat hebben we nog even net niet behandeld. Er gingen er wat vlokjes overheen. De ene dag was premier Rutte eigenlijk heel uh, ruiterlijk. Hè? De, de, de, de derde december. Van, uh, het is inderdaad Bernard geweest en zo. En zo. De dag daarna, uh, tijdens het debat. Toen... Krompje als het ware weer terug in zijn schulp. en zei, nee, nee, zo, zo letterlijk moeten we het allemaal niet nemen. Het was geen bevel, maar een verzoek. En dat is heel iets anders. En er kan maar toch een potje nou ja, uh, heen en weer gepraat. Ja, dan wou ik wel vragen. Hoe luistert u daarnaar? Is het nou een, een, een, een semantische zaak? Gaat het maar om woorden? Of is het echt draaien ja. gekonkel om dingen weg te houden? Nou, het is, uh, het is het is niet eens gedraaien gekonkel. Het, het zijn uh, pure leugens. Uh, dus nog de schoffering uh, die uh, de premier van Nederland uh, aan mijn moeder en mijn zusjes meegeeft. En ook aan mij. Door te zeggen van uh, nou nu is het wel fijn en nu is het wel klaar. En dat geeft meneer Droy van Zuiderwijn ook rust. Nou in tegendeel. Uh, ik uh, zou graag uh, van de gelegenheid gebruik maken om uh, de mensen erop te attenderen Dat men, uh, want dat doen journalisten niet eens... Uh, de antwoorden van meneer Rutte is heel erg goed uh, te lezen. En dan voornamelijk ook de bijlagen. En uh, dan is heel rustig die... Uh, naast de eerdere verklaringen van uh, andere premiers te leggen... bijvoorbeeld de heer Balkenende. En dan ziet u al dat beide uh, liegen dat het uh, een lust is. Uh, en ook dat de verhalen gewoon uh, die ze verzinnen niet uh, kloppen. En daar ligt er dus minimaal eentje. Ja, maar en, en het gedraai... Uh, uh, Informanten hebben ons keurig gemeld dat uh, op de avond van uh, 3 uh, naar 4 uh, december uh, de heer Rutte toch een klein uh, spoedbezoekje aan uh, Huis ten bos gebracht heeft. Ja, en dan weet je natuurlijk hoe laat het is, want daar krijgt de premier de instructies. En uh, zo werkt dat in Nederland. En daar heeft hij uh, de volgende dag, uh, ja wat dan betreft, uh, menigene om het verkeerde been gezet... Uh, door opeens uh, te doen alsof er niks aan de hand was. En dan, als ik kan, wil ik daar nog graag één ding over zeggen. Oh, ja. uh, hij, heeft, hij heeft daar beweerd dat uh, de naam van uh, Bernard niet eerder uh, vrijgegeven was... omdat, uh, één, hij toen nog in leven was... Nou, dat is natuurlijk bizar. Dus de crimineel is nog een leven, dus gaan we de crimineel niet noemen. Nou, zo gek heb ik het nog nooit gehoord. En twee, omdat hij dus niks fouts gedaan had. Nou, dat heeft hij wel degelijk, want de man had uh, geen enkele constitutionele of uh, juridische uh, basis voor datgene wat hij uh, gedaan heeft. Uh, net zo min als uh, het voormalig staatshoofd dat heeft en had. En de uitspraken die onlangs in de pers gekomen zijn dat zij uitsluitend mensen mag afluisteren... Uh, als ze daar de minister even voor opbelt. Ja, dat is natuurlijk te schokkend voor woorden. Ja. En dat geeft ook aan dat dat uh, uh, niet alleen in mijn geval uh, gebeurd is... en in dat van Margarita dus... maar dat er ongetwijfeld nog veel meer slachtoffers in Nederland rondlopen... die daar... Uh, ja, uh, onder te lijden hebben gehad. Ja, meneer De Roy, uh, ik moet eerlijk zeggen... ...de kans dat ik ooit een lintje krijg is uh, uh, nagenoeg nul. Dus ik uh, kan het oh, ook gewoon net zo goed zeggen. Ja, dat hele Koningshuis van mij... ...ja, iemand moet die lintjes doorknippen. Maar voor de rest heb ik zoiets van... ...blijf helemaal van de macht weg. Maar wat u eigenlijk zegt is dus dat Rutte op 3 december denkt... ...van nou ja, ik ga misschien een soort van schoon schip proberen te maken. Dus door wel te zeggen dat Bernhard hiermee te maken heeft... En dat, dat, dat uh, mevrouw Beatrix ja. gewoon even zegt, kom jij eens even hier vriend. Allemaal leuk en ja, aardig die, demo dat... die, die democratie, allemaal leuk en aardig dat je premier bent. Maar jij gaat dat even helemaal niet doen, uh, oude bolknak. Uh, morgen ga je gewoon zeggen dat er niks van aan de, aan de hand is. Oude bolknak. Precies. Maar dat is toch wel een schoffering van de democratie als je het mij vraagt? Uh, ik zou zeggen dat het uh, politieke faillissement van Nederland... met de uitspraken die uh, vorige week ook in de pers zijn verschenen... Uh, ...ja, uh, daar is. En uh, het is opmerkelijk dat uh, de meesten daar nu ook weer een er in het zand steken. Alhoewel ik goed bericht van de Antillen heb gekregen... ...waar uh, een delegatie van parlementsleden... ...die uh, zich voornamelijk bezighouden met binnenlandse zaken... Uh, ...dat uh, de geluiden daarvan waren... ...dat ze uh, toch wel weer, nu meneer Rutte, uh, vragen zullen gaan stellen... ...ja, over deze opmerkelijke uitspraken en hoe dat inderdaad kan. Uh, u moet zich enig goed voorstellen... De theatershow die u bijna, nou dagelijks is misschien te veel gezegd... maar toch wel één of twee keer per week over u uitgestort krijgt... voor wat betreft mijn ex-schoonfamilie. Uh, dat is uh, uitsluitend en alleen om uh, ja, de mensen bij het sprookje te houden. Maar er mag nooit uh, gesproken worden over uh, de werkelijke macht van deze lui. En voornamelijk uh, over hoe het, uh, zoals men dat noemt... in Londen, New York en... Uh, en Het zijn uh, international players on an international market. En dat is uh, wat Nederland uh, niet mag weten. En Nederland vergeert eigenlijk uh, niet anders dan uh, als een hoofdkwartier voor de Oranje-NV. En dat is een NV die uh, zo'n kleine 13 miljard euro onder zijn hoed heeft. En daarom is het helemaal opmerkelijk ook dat tijdens dat debat de Kamer volstrekt leeg was. En dat debat was eigenlijk het debat uh, dat ging uh, over de begroting Koninklijk Huis. Dus al die mensen die op al die partijen elke keer stemmen, uh, die moeten zich uh, maar eens afvragen uh, waarom er niemand uh, van geen enkele partij, behalve dus de SP en uh, D66, want GroenLinks was zelf niet eens in de zaal aanwezig, uh, geen enkel, maar dan ook geen enkele kritische vraag stelt over dat geld wat de Nederlandse samenleving betaalt aan deze mensen... en wat nog helemaal los staat van het vermogen van 13 miljard... waar ze zelf over beschikken. Belastingvrij. Ja. Mag nee, daarvoor. Uh, tenslotte, uh, zelfs hoe... Uh, nou, ex-vrouw ontkent nu uitspraken die voorkomen op bandopnames... die ze zelf ja. destijds heeft gemaakt. Ja, ja, dat is, ja, dat is ja. echt de macht, hè? Wat er dat tegenover je staat. Ja, dan, dan, dan sta je met, je, met je, ja, dan sta je, hoe je... Hoe zou je dat het best kunnen omschrijven? Is nee, bek Ja, dan sta je met je oren uh, te flapperen. En dat kan je toch bijna niet geloven. Maar je zal er aan moeten, want uh, inderdaad, uh, dat is gebeurd. En uh, dat heeft dan de pers wel weer opgenomen, maar u moet dat weer zo zien. Dat maakt niks uit, want Margarita, de uitspraken, die hebben geen enkele politieke betekenis. Uh, maar die uitspraken van tricks, die hebben dat wel. En het is inderdaad te gek voor woorden dat je voor een rechtercommissaris... Uh, zulke onzin durft af te draaien. Ik kan daar nog onthullen dat er ook nog een ander verslag is... namelijk van het verhoor, wat ongeveer 5,5 uur geduurd heeft... van uh, Carlos Junior. En die beweert uh, dat Margarita nooit met Trix überhaupt gesproken heeft. Ah. kijk. En daar was u toevallig bij? Uh, ik was niet bij het verhoor, nee. Maar, maar, maar wel bij het, het gesprek? Wel, dat... Ja, maar ik heb zelf met Margarita uh, Trix uh, een aantal keren ook gesproken, hoor. Uh, ja. Dat is, uh, ja, we hebben wel een stuk of acht keer met elkaar gesproken, dus... Nou... Ja, dat is te onzinnig voor woorden, maar goed, uh, als mensen uh, de waarheid niet uh, mogen horen, ja, dan kunnen ze hem ook niet weten... En uh, nou, ik dank u hartelijk dat ik misschien in dit uh, interview uh, daar iets uh, van duidelijkheid over heb kunnen zeggen. Nou, bij de echte Jan, uh, meneer De Roy, uh, uh, zijn we namelijk niet zo dat wij voor iemand of wat dan ook partij kiezen. Dus iedereen mag hier zijn verhaal doen. En, uh, oh, dat, dat, uh, en dat hele lintje, joh, dat, uh, dat, ik had dat toch al opgegeven. Dus, ja, dus ook, heb... u, u, u, u, u moet gewoon ook binnenkort bij ons gewoon maar eens als hoofdgast komen. Nou. nou, uitstekend. Ja, Bij deze is de uitnodiging aangenomen. Eenmaal gezellig, dan, dan gaan we nog met elkaar, met elkaar regelen. E e slaap goed, uh, want ik. Uh, ik hoop dat dat nog wel lukt met, met al de geschone mieter. Uh, dat is uh, soms moeilijk, maar uh, nou ja, uh, hè, volhouden. Zo, zo is het. Uh, meneer de Roy van Zuiderwijn, ik hard, uh, dank u hartelijk en uh, ja, slaap lekker. Goedenacht. Goedenacht. Dag heren. Wij wensen u echte Janden, wij wensen u echte Janden, wij wensen u echte Janden in het komende jaar. Ik had toch nadrukkelijk gevraagd of deze jingle uit het pakket komt. Ah, maar weet je, Jan, er is een verschil tussen een verzoek en een bevel. Ja, daar weet de Roy ja, alles, alles van. Zoals de Roy zei, er zijn wel alles van. En dat we, geldt hier dus ook. Uh, we verzoeken jullie nee, met klem: nee, nee, nee, kabouter. Volgende keer als je dit ding draait, dan schiet ik je door dat kleine kopje van je. Dat is duidelijk, toch? Nou, je kan ook gewoon zeggen... ik geef jou opdracht deze jingle niet meer te draaien. Ja, nee, nee. Volgende keer als je deze jingle draait... dan zodemiet ik je in een heel klein kuiltje en dan flikker ik een heel klein emmertje ongebluste kalk over die. Dat We zeiden net al. Het is hartstikke huh? harde werkers als die kabouters. Maar je moet ze wel kort houden. jong. Kleine mensen. Adjit Bacassi, Streetwatcher en schrijver van Trend 2014. En dat boekje gaat over... de trends van 2014. Een vooruitzicht op het komende jaar dus... Uh, ik zwaai je toe, ik, zwaai je toe. Ik, ik moedig je aan. Ik zeg, je gaat lekker, je bent leuk aan het vertellen. Ik, ik, ik maak er een blij gebaar. Ja, wil je daarmee ophouden? Ja, natuurlijk. Achjo, <laughs> Laten we eens kijken uh, wat hij voor de politiek ziet in 2014. Nou, het zal wel er eigenlijk niet zo'n klote jouw ja, als 2013. Maar goed, we maken het uit? Toch? Nee, maakt toch geen reet uit. Nee, ik sta een beetje te denken. Consumentenvertrouwen, waanzinnig laag vertrouwen in de politiek. All time low. Alles diep, diep, diep, diep, diep. diep. Wij vroegen ons af: gaat daar nog verbeteringen optreden? Of, of gaat die, die, die burgers-eigen dopjes wel doppen? Ik denk dan? dat het, het laatste. Ik denk dat burgers hun eigen dopjes gaan doppen. En je ziet eigenlijk dat burgers het eigenlijk steeds leuker gaan vinden om dingen zelf te oh, doen. Oh, Een zo beetje crisis. te gaan ruilen. Jawel, mensen hebben de best lol in dingetjes. te gaan ruilen tweedehands, Ze gaan veilingen afstroomen. Ze gaan elkaar tips geven. Een soort, soort permanente vrekkenkrant zijn we, is, is, is overal geworden. En ik vind dat wel leuk eigenlijk. Mensen gaan, gaan, gaan, gaan daar, weer, daar weer naartoe. Uh, uh, wat ik voorzie, maar ik ben geen trendwatcher. Maar je hebt wel een hele grote bril, dus vertel. Wat gaan we onaardig doen? Nee. Ik oh, ben visueel gehandicapt, meneer Bakas. Ik ik heb, moet uh, zeggen, heb, ik ook, heb gelezen de oogjes. Ja, ja. ja gelezen ja. de oogjes. Straks ja. heb je ook twee blauwe oogjes. Ik Zou zo had... ook wel even staan. <laughs> dat ja, dan dan je naast je mond, onze ja. leeftijd is hij heel gevoelig op ook zijn bril. Oh, okay. Ja, ik ben zwaar gehandicapt. En, en, en, en, en, en dan gaat hij een beetje grappen maken. Ik kan ook grappen maken over jouw uiterlijk, Ik ben ook ook, Jan. Piet. Vertel. Ga je eens wat jij vertelt? Ik zie energie en chaos. nee. Ik, uh, uh, nee. Uh, okay. nou, niet, Waarom chaos? Uh, nou, je... Omdat de overheid uh, zich steeds meer uh, manifesteert uh, en positioneert als de vijand van de vrije burger. En dat je op een gegeven moment als burger zegt, joh, zoek het lekker uit joh. Ik ga helemaal niet meer meedoen met wat jij helemaal wil. Nee, maar... En als dat hoe groter die groep is, ja, ja. hoe oh, minder mag er dan nog in Den Haag is. Snap je? Nee, maar ja, burgers gaan hun leven zelf inrichten en gaan steeds minder verwachten van de politiek. En ze hebben de politiek, denken ze, steeds minder nodig. Kijk maar naar die middenklasse. Maar blijven ze wel betalen? Tot nu wel. bedoel, je kunt echt niet aan belastingbetalen ontkomen hoor. Nou, als iedereen het wel. Nee, dat, dat gebeurt gewoon niet. Dat is wat mij ook zo verbaast. De grote passiviteit onder burgers, zeker die middenklasse, denk ik. Die alle reden heeft om boos te zijn, maar die doet helemaal niks. Die gaat niet demonstreren op het Malieveld, Die gaat niet. Uh, de die gaan nog een baantje bijnemen, ja. en nog in de Koreaanse. Nee, maar, maar die komen dus niet in opstand, nee, niet tegen ook de coalitie. Die heeft toch geen zin. De en het, die blijven op dezelfde partijen stemmen, want dat ik bedoel, dat de coalitie nog steeds zoveel stemmen krijgt en de gedoogpartijen ook, dat hele paars met de bijbel. Dat is, vind ik, nog verbazend. Ze hadden inderdaad, als je ziet wat wat wat gebeurt, dat ze veel minder moeten hebben. Maar dat is, dat is wat mij zo verbaast. Dat mensen gewoon heel passief blijven. En daarom denk ik dus dat er geen anarchie en chaos is. Maar komt. is dat onze cultuur? Ja. Vraag. Nou, je ziet het eigenlijk bijna in die hele eurozone. In, in een, in, zeker in het noorden, het zuiden is dat iets minder. Maar ja, ook in ik het zeggen. zuiden zijn... Dus, ik moet in Frankrijk maand... gooien ze de hele boel plat. In, in, in Athene marcheren de naties op dit moment over de straten. Ja, maar, maar toch valt het mee. Als je ziet met de jeugdwerkloosheid van 50 procent, dan, dan zou het zou nog veel erger kunnen zijn. Ik vind het nog enorm tam. Ja. En ik denk dat het voorlopig zo wel blijft. Totdat op een gegeven ogenblik de mensen. Zeker in het zuiden, hoor. Als er wat gebeurt, denk ik in Zuid-Europa. De maar, Latijnse maar, mentaliteit maar, maar is maar even van de andere kant bekeken. Hè? De, ja. de, de politiek die, die zou zich ook moeten realiseren. dat iedereen ze een beetje ziet als, als plusjeplakkers en baantjesjagers. en kontendraaiers. en beloftebrekers. Ja. Er zijn hier en daar wel wat van die mensen. Die, die, die dan een soort witte raven. die dan ineens voor een goed doel gaan staan. of zich er heel hard van maken. Maar grosso modo zijn het toch een beetje. ja, het is een soort bedrijf. wat heel erg in zichzelf gekeerd is. Ja. Zouden die mensen nooit, nooit eens denken van goh, uh, misschien moet ook eens het volle kijken? Nou ja, dus ik heb uh, samen met de mensen van uh, PwC hebben er onderzoek naar gedaan. En de enige democratie ter wereld waar op dit moment geen cynisme is over de politiek is Zwitserland. Verder is het overal hetzelfde. Hè? Van Amerika ja, nou, tot nou, India, cynisme over de politiek is nou, over... Het is ook een referendum. Daar da is ja, ook een democratie. Precies. Nou, ze hebben wat meer. Wat de Zwitsers bijvoorbeeld hebben, is ze hebben ook gemeenten van maar 200 mensen. Hè? Uh, en die mensen besturen zichzelf. Uh, er is geen oppositie in coalitie, ook landelijk niet. Uh, de, geen EU? Geen EU, geen nee, euro. Geen euro, nee. Maar en wat, ze, wat je ook ziet, is dat de grootste partijen allemaal samen regeren. Dus 80, 90 procent regeert samen. Uh, uh, die zeven die hebben elk één minister. Uh, en iedereen. Ieder, en uh, en roeleert het premierschap. Ook de lokale PVV regeert gewoon mee met de lokale socialisten. Niks aan de hand. En uh, geen rare uitruil, alle grote dingen referendum. En dat is een zegen. Het is een zegen. Mensen zijn tevreden. Mensen zeggen, ja, oké, okay, het is wel dodelijk saai. Je ziet nooit kijvende politici op televisie. Maar ja, wie zit er ook op te wachten? Nou, ze we moeten we het wel leveren. Als we goed geregeerd worden, dan vind ik het prima nee, dat saai het, is. Ja, dat, nou, dat is ook zo. En dat zie je dus ook in Zwitserland. Dat dat, dat dus best goed gaat. En dat, dat, ik, ik zou dat model eigenlijk hier ook Waarom willen. Waarom zijn wij zo doodsbang van referenda? Zelfs partijen zelfs partij als D66, die notabene de referenda. Nou, die zijn wel voor referenda als ze uh, niet zijn met over, de uitslag. Ja. ja, en als het maar niet over Europa en de euro en dat nee, soort dingen want dat ja, zijn ze het niet eens in de de ze de ze tegen. Nee, dat is ook zo. Terwijl ik denk dat het veel beter was geweest. Als je kijkt naar de, bijvoorbeeld de euro... en ook de toetreding tot de Europese Unie... in Noorwegen was de hele politieke elite voor... en het volk stemde het gewoon af in een referendum. Omdat de Noorden zeiden... Wij, wij vinden het allemaal, van links tot rechts... maar wij zijn democratisch, wij leggen het voor ja. aan het volk. En de, de Scandinaviërs hebben echt zo'n democratische traditie. En de mensen zeiden... nee, willen we niet, en maar het zou gebeurt u, ook niet. Ja, dus u en het werd gerespecteerd. Ja, wij hebben ook, ook een keer nee gezegd, toch? Met ja, ja, terwijl het, terwijl ja die groen maar groen dat werd niet geluisterd. Vervolgens werd er via alle sluipweggen. Ja, dus Lissabon. Krijgen we het alsnog. Gedoen. En dus wat dat betreft, uh, zou ik zeggen, kijk toch eens wat meer ter inspiratie... naar Scandinavië, Zwitserland. Uh, daar heb je meer aan. Uh, nou, dan krijgen we de straks die verkiezingen. Wat, uh, wat voorspelt u? Uh, gaat het de maar, ene kant is dat er komt geen hond opdagen. Iedereen denkt, nou, er alweer. Of er komt een, een bloedbad. Dat kan ook. Ja, ik denk een vrij lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dat de lokale partijen het grootst worden. Dus als je Groot. al die lokale partijen bij elkaar optelt, dat die het grootste, het grootste partij van het land zijn geworden. Maar dat is altijd zo. Ja, ja, precies. Maar ik denk dat nu veel meer dan, uh, dan daarvoor. En ik denk dat landelijk, de Europese verkiezingen, dat de PVV de grootste gaat worden. Dus, uh, maar ja. Nee, dat, dat, wat, wat, welke verkiezingen heeft hij het over? De Europese verkiezingen. Voor het Europees oh, Europees parlement. parlement. Dat, parlement. Dat, dat, dat daar de PVV de grootste gaat worden. Uh, maar ja, dan heb je inderdaad al die, die, die, die anti-europartijen. Die zijn ook zo verdeeld. Hè, want de, de Britse partij wil daar niet in meedoen. En de rare Front Nationaal met z'n raar dingen. Dus het is ook niet echt. Ze kunnen niet echt een vuist maken. Terwijl ik denk dat er markt is voor een hele goede, uh, uh, hele goede fractie in het Europese parlement. Die gewoon heel zakelijk, heel rationeel zegt. Hè, wat ook de Zwitserse bank UBS en wat ook de Duitse werkgeversleider uh, Henkel zegt... Hè, de Bernard wintjes van Duitsland... knippen die euro, het heeft geen zin, hou er mee op, het is niet goed. Maar dat, dat gebeurt dus niet. Weet dus Ik zo jammer vinden dat alles moet Europees geregeld worden... Maar je mag wel op alleen maar op je eigen mensen stemmen. Want ik zou zo graag op die UKIP willen stemmen. Op die Verheyen. Farage. Die, die Niko Farage is een hele leuke Daar man. wil ik op stemmen. Ja, dat, dat vind ik een interessant vent. Ja, die dan ook de vinger op de plek dan kan dan leggen. je dus eerst de Europese politieke federatie hebben. Dan kan je ook op stemmen. Ja. ja, ja, ja. Kijk. Dat is een beetje, een beetje moeilijk. Laat dan maar. Hè. Ja. ja. ja precies. Uh, goed. Nou ja. Uh. Hoe ziet u eigenlijk de rol van Nederland in Europa? Wordt die uitgebreid? U bent trendwatcher. Gaan we naar die federale staat toe? Uiteindelijk zal de elite, de politieke en ook de economische elite ons naar die federale staat toe brengen met kleine stapjes. Het is net een soort salami-tactiek. Dit gaat gewoon gebeuren. Maar de vraag is, maar ik denk dus dat het niet goed is. Want als je kijkt naar landen als Singapore, Zwitserland, kleine landen, die kunnen echt gewoon prima op zichzelf staan. Die hebben al deze flauwekul helemaal niet. Nee, maar dat is een grote grap. En ze zeggen, ja, dan kunnen we concurreren met, met opkomende economieën. Nou, die zijn al beter dan die van ons. Dus Singapore is al veel beter dan wij. Maar Singapore heeft, gewoon dat, die heeft dat gewoon nooit gewend. Niet zeggen, maar waarom zouden? We? En Singapore heeft ook lekker geen democratie, dat is ook wel handig. Nou, ze hebben dus verlichte spoutje. Ja, ja, goed, ze hebben één oppositielid. Dat is, dat is toch fijn. En die zit drie kwart van de tijd in de gevangenis. Maar dat maakt niet uit. Het is verder gewoon een goed bestuurd land. En als ze er een zooi van zouden maken, uh, dan, dan, wa, wa, dan was deze regering ook al lang afgezet. Ze maar zeggen wel eens, uh, meestal in crisistijd, van, we hebben een sterke leider nodig. Uh, ziet u dat ook in Nederland? Nee, zie ik niet. Ja, maar er zijn wel ja. alle mensen die dat roepen, maar die zie ik niet komen. Nou, we hebben die ook niet. Nee, nee, ik, ik, ik, ik zie die niet komen. In dat nee. verband uh, ziet u uh, Rutte 2 over een jaar nog zitten. Als we nou volgend jaar hier weer gezellig zitten, beginnen we nu aan. Ja, joh, want kijk hoe groter die PVV wordt. En dat vinden ze allemaal eng. Uh, dan, dan gaan ze elkaar gewoon vasthouden. En dan denken ze, help, help, help. Dus zo lang mogelijk vasthouden. En ze hebben nu, het is nu paars met de Bijbel. Hè? Dus, uh, dus ze hebben gewoon een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Dus waarom zouden ze, kijk, uh, als het bij die gemeenteraad... De, de lokale mensen in VVD en PvdA in opstand komen, dan wel. Maar ik geloof niet dat die zo in opstand zullen komen. Nee, daar nou. hebben ze het lef ook denk ik niet voor. We praten nee. straks met u verder naar het nieuws van 1 uur. Want het komt eraan, jongens. of niet? Ja, natuurlijk komt het nieuws eraan, want het is bijna 1 uur. En ik ben heel benieuwd wat ze zullen zeggen... over de dappere moe van Samsung en Sochi. Ja, straks terug bij Echt Jan en Radio 1. Tot zo!